Het is zeven uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Bij de grote brand bij een chemisch bedrijf in Moerdijk... zijn geen concentraties chemische stoffen gemeten... die voor mensen gevaarlijk zijn. Dat zei burgemeester Denis van Moerdijk op een persconferentie. De brand brak vanmiddag om half, uur uit, half drie uit bij ChemiePack... een bedrijf waar chemische producten worden bewerkt en verpakt. Er waren hevige explosies en een grote, giftige, stinkende wolk rook kwam vrij. Die dreef over Dordrecht en trekt nu richting Rotterdam-Oost... Er wordt door het RIVM voortdurend gemeten. Als er gevaar is, zullen er sirenes klinken. In de wijde omtrek moeten mensen voor de zekerheid deuren en ramen gesloten houden. Op de grond zijn geen chemische stoffen gemeten. Meer dan 150 brandweermensen zijn aan het blussen. Volgens pvda kamerlid Diederik Sampson is ChemiePack herhaaldelijk op de vingers getikt, omdat het bedrijf zich niet aan de regels hield. Nederland lijkt nauwelijks betrokken te zijn bij de affaire van de Duitse eieren die met dioxine zijn besmet. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft twee partijen met besmette eieren in Nederland achterhaald. De eieren zijn verwerkt in producten voor de levensmiddelenindustrie, een gedeelte is geëxporteerd, een ander deel is in Nederland verder verwerkt. Er is volgens de PWA geen gevaar voor de volksgezondheid, omdat het om hele kleine aantallen gaat en een sterke verdunning. De VWA houdt nauw contact met de Duitse en Europese overheden... en overlegt ook met de betrokken diensten en ministeries in Nederland. Het geweld tegen politieagenten in Groningen loopt de spuigaten uit. Dat heeft Korpschef Dros gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Vorig jaar deden 158 agenten aangifte van geweld... een toename van bijna 40 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dros is ook bezorgd over de toename van het aantal straatroven en overvallen in Groningen. Hij is er wel tevreden over dat sociale media een grotere rol zijn gaan spelen bij het oplossen van zaken. Het weer over de Noordzee nadert een storing die later vanavond flink wat neerslag brengt. Morgen wordt het ongeveer 4 graden met in de middag van het zuiden uit opnieuw veel regen. Dit was het NOS Journaal. ANB-verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staan nog twee files die aan het oplossen zijn. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. voorknopend watergraas meer 2 kilometer. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en hardingswad Giesendam 2 kilometer. Dit is Radio 1. De NTR. Goedenavond en welkom. Onze gasten bruist het avontuur door de aderen, want ze heeft zowel op de Noord- als de Zuidpool gestaan. Maar niet alleen vanwege het avontuur, want ze heeft ook een missie. Ooggetuigenverslag doen van de gevolgen van de klimaatverandering. En die heeft ze nauwkeurig genoteerd in haar boek Tegenpolen. Hier is Bernice Notenboom. Uw presentator is Frank van der Linden. Bernice, ik, ik vrees dat het bij jouw moeder van 86... Eh, thuis een beetje eh, viezig is geworden en dat dat komt door jou. Viezig? Ja, viezig. Ja, zij stofzuigde vroeger drie maal per week. En tegenwoordig heeft ze ons onthuld nog maar één keer. Dat vind ik nog heel wat als je 86 bent. Dat is heel knap, hulde. <laughs> maar, maar ja... Jij hebt haar eigenlijk meegetrokken in jouw missie. Oh ja. Op welke manier? Jij vindt dat ze minder energie moet gebruiken. <laughs> dat is grappig, want in Antarctica had ik aan kinderen een mail gestuurd dat ze toch maar de was moesten ophangen in plaats van in de droger stoppen. En mijn moeder, die uh -huh. is, belde ik op en die zei: van nou, dat ga ik nu ook maar doen. Ja, en waarom moet je moeder dat doen? Waarom is het belangrijk dat WE minder energie gebruiken? Nou ja, dat. Het is vooral voor de aarde natuurlijk. Het uh, moet lief zijn voor de aarde. Mm -hmm. En, uh, Het gaat gewoon, uh, we gaan gewoon uh, de fossiele brandstoffen raken op. Dat is gewoon. Dat is, een, uh, dat is een feit en daar moeten we vanaf. En we moeten naar andere vormen van energie. En die boodschap ga jij luid en duidelijk vertellen in kunst over Het komend uur, het dagelijks programma van de NTR... op Radio 1 over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. En desnoods, zal blijken uit jouw verhalen... moet er maar voor gestorven worden op een flank van een Himalaya, bijvoorbeeld. <lacht> dat risico loop je zomaar als je iets wilt vertellen aan de wereld. In Moerdijk is Tim Overdiek, verslaggever... Ooggetuigen van de brand al daar. Vanuit Hilversum doe ik dat als presentator van het Radio 1 Journaal... om door te kunnen schakelen naar Ilan Sluis... die zojuist uh, bij de persconferentie was in Zevenbergen. Burgemeester Wim Denis heeft daar gesproken. Zo heb ik goed begrepen, Ilan. En wat was zeg maar, zijn uh, conclusie vooralsnog? Nou, uh, zijn conclusie, en dat is een hele belangrijke, denk ik... is, die kwam vooral van de uh, brandweer uh, af... dat er geen gevaarlijke stoffen zijn uh, gemeten in zodanige hoeveelheden dat het gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Dus die stoffen zijn er misschien wel, uh, die zijn ook wel verbrand... maar uh, zijn niet gemeten door de brandweer. En daarbij gaat het om uh, giftige stoffen in de rookwolk... die vanuit Moerdijk richting Dordrecht en nu richting Oost-Rotterdam uh, aan het drijven is. Ja, dat klopt. Er zijn ook geen uh, mensen in die gebieden... die zich tot nu toe hebben gemeld met klachten uh, over hun gezondheid. Uh, dus het uh, lijkt tot nu toe allemaal mee te vallen. Um, eerder berichten we dat er geen gewonden zouden zijn gevallen bij de brand in Moerdijk. Is dat ook bevestigd door de burgemeester? Ja, ja voor zover we, uh, ze hier weten zijn er geen gewonden en uh, ook geen doden. Dat is dan twee elementen van goed nieuws bij zo'n spectaculaire brand. Dat er geen gewonden of doden zijn. Dat de rookwolk waarvoor gewaarschuwd werd geen giftige stoffen bevatten. Um, is er wel inmiddels al wat gezegd over de oorzaak van de brand, Ilan? Nee, nee, daar tassen ze nog totaal over in het duister. De hulpverleners zijn vooral bezig met het blussen van de brand. En zorgen dat uh, andere panden niet uh, uh, ook in brand gaan. Dat is bij één bedrijf, Wetsilee, niet gelukt. Uh, uh, maar ze proberen wel een naastgelegen afvalverwerkingsbedrijf te sparen. Uh, want er is, bestaat wel angst dat de brand overslaat naar uh, dat bedrijf. Een afvalverwerkingsbedrijf? Ja. Is, is, zijn er ook giftige stoffen dat je weet? Of, of is daar verder niet zo vergemeld? Gaat het om het houden van, van de materiële schade? Uh, ja, maar uh, er bestaat ook wel angst dat daar uh, giftige stoffen zijn, gevaarlijke stoffen. Welke precies, dat weten ze dan nu nog niet. Dat moeten ze dan nog inventariseren. Uh, maar uh, nou ja, ze, ze willen natuurlijk ook bedrijfsparen bedrijf sparen. En daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk uh, dat ze uh, in ieder geval die omgeving goed nat uh, houden. En dat zijn ze nu vooral aan het doen. Welke indruk wekt de burgemeester de NIA op jou? Uh, nou, een uh, uh, uh, redelijk uh, uh, ontspannen moet ik zeggen. Hij was, uh, was niet in paniek. Hij uh, dacht dat de zaak goed onder controle was. De gevolgen uh, mee uh, zouden vallen. Dus uh, nou, hij maakte uh, niet een, een uh, indruk dat hij in de war was. Hij heeft u iets verteld over het bedrijf, geen uh, dat heeft uh, de brandweercommandant alweer gedaan, Gert-Jan Verhoeven. Uh, die heeft gezegd dat het een chemisch verpakkingsbedrijf is waar uh, honderden gevaarlijke stoffen liggen. Uh, die als ze verbranden uh, uh, in de chemische reacties stikstofoxide en zafel en zafeloxide uh, uh, vormen. Uh, en dat uh, daar dus vooral ook uh, de, de, in eerste instantie de paniek over was. Uh, maar dat blijkt dus in het verbrandingsproces tot nu toe uh, zo ver te zijn dat de, de stofwolk uitwaait en die concentraties dus... Uh, uh, snel minder worden. We komen later bij terug, Ilan Sluis, bij die persconferentie van de burgemeester en brandweercommandanten in Zevenbergen. We gaan meteen door naar Paul Sanders, de plekken heel dicht bij die brand ook. Zoals hij al een aantal uren daar gewoon door het hek kan kijken. En soms de warmte kan voelen van die vuurvlammen die omhoog schoten. Paul, het nieuws is dus dat de brand uh, geen gevaar oplevert voor om, uh, mensen die in Dordrecht wonen en die rookwolk op zich af zien komen. Maar dat de brand zich vooral richt op een belendend bedrijf, een afvalverwerkingsbedrijf, om daar de schade te beperken. Kun jij dat ook waarnemen? Ja, dat kan ik inderdaad waarnemen. Dat is weliswaar uh, aan de achterkant van het, uh, van het bedrijf waar ik nu bij sta. Ik kan het dus niet rechtstreeks zien. Maar ik heb wel uh, inmiddels begrepen dat men daar vooral hun... Uh... Uh, hun uiterste best voor doen om dat bedrijf uh, te behouden. Uh, de bedrijven staan hier redelijk, uh, ja, redelijk dicht voor zoveel je redelijk dicht op een uh, bedrijf kan staan hier uh, op het industrieterrein. Het is een druk industrieterrein, het is een heel groot industrieterrein... met heel veel petrochemische industrie en heel veel chemische industrie. Uh, men is nu, heeft nu een aantal wagens ook verplaatst om in ieder geval te zorgen... dat dat bedrijf uh, ja, niet door de brand getroffen wordt. We staan nu overigens een stukje verder op. Ik ben wat uh, dichter bij het bedrijf gaan staan, dichter in die zin... dat ik naar de andere kant van de ingang ben gegaan. En daar ruik je en, en, en proef je bijna in de lucht... inderdaad, dat er toch, uh, toch chemische stoffen in, uh, in, uh, in de lucht zitten. Beschrijf dus dat uh, ons. Geen mensen... Zeg, ja, het is een, het, ja ik, ik kan het heel moeilijk thuisbrengen. Ik heb net inderdaad voor, uh, uh, voor de uitzending, voordat ik in de uitzending kwam... even uh, geprobeerd om te omschrijven wat voor lucht het is. Het is een, echt een, een chemische lucht. Ik sta overigens nu ook, want dat is natuurlijk ook een aspect wat, uh, wat mee gaat tellen... Uh, met uh, het, uh, het milieu, de milieutechnische kant van het verhaal. Ik sta nu bij een sloot waar hele dikke, rare, uh, gele drap op het water ligt. Dat is natuurlijk allemaal bluswater wat uh, via de normale... Of watering. Uh, een weg probeert te zoeken. En dat komt ook gewoon weer in de sloot terecht. Dus ik ben ook heel benieuwd wat de brand weer daarmee gaat doen. Of, daar, uh, of dat nog in de gaten wordt gehouden... of dat eventueel schade aan het milieu kan berokkenen. Uh, het ruikt hier niet prettig. Dat is ook logisch als er zo'n groot chemisch bedrijf in brand staat. En het is, uh, maar het lijkt er niet op dat dat heel erg gevaarlijk is... aangezien iedereen hier ook zonder zuurstofmasker of kapjes... of wat dan ook voor uh, staat. Uh, de brand, overigens, daar nog eventjes... Uh, die lijkt inderdaad minder te worden. De vlammen schieten veel minder hoog... Het, uh, het pand uit, omdat dat eerder op de middag het geval was. En men concentreert zich nu met name op de kantoorpanden van, uh, van G.M.P.E.C. Uh, om die uh, nou ja, niet te behouden, want dat gaat zeker niet meer lukken. Maar in ieder geval om ervoor te zorgen dat die brand beheersbaar uh, blijft. Dat is ook overigens wat we van de brandweer te horen krijgen... dat men het nu beheersbaar geeft. Blijf je ogen en oren en natuurlijk ook je neus open houden pas anders in Moortijk En, en datzelfde dorp aan, steen, aan de Steenweg woont mevrouw Groomans. Goedenavond. Hoe hebt u de afgelopen uren beleefd? Nou, ik heb uh, constant uh, voor de tv gezeten. En wat? Uh, wanneer gaat u voor het eerst in de gaten dat er wat aan de hand was bij u in het dorp? Uh, nou al heel gauw, want er kwamen al heel gauw uh, uh, ja alles ambulances en brandweerwagens kwamen voorbij zetten. Eigenlijk uh, normaal dan uh, ja normaal krijg je op, uh, wel eens een ambulance voorbij, maar nu zo vaak. Mm -hmm. En ja, het komt allemaal bij ons door die straat heen uh, zetten. En je ziet het dan, en dan ben ik het allemaal zo gaan volgen. Ja, want hoe ver, hoe ver woont u van het bedrijf waar de brand is uitgebroken? Ja, een, een, een, een goede anderhalf kilometer, maar de, ik werk er zelf schuin aan de overkant bij de Eurosupply. En uh, ja, mijn collega's hebben dat ook allemaal zo in de gaten gehouden. En dan zit je op tv te kijken en dan zie je die explosies. En dan zie je dat dwars door het bos waar ik dus woon, zie je die explosies gaan. Ja, en wat denkt u dan? Ja, het is gewoon hartstikke... Ja, ik vond het eng. Ja. Ik, ik, had, ik had toch wel een beetje een paniekje, want ik belde een man al op. En uh, ja, die zit in Dordt en die kan daar ook niet weg. Dus in Dordrecht? Ja, ja, die mag natuurlijk nergens naartoe. Die, die blijft nergens, ook veilig ja. daar. Ja, die blijft uh, gewoon op zijn bedrijf, want hij mocht daar ook het industrieterrein niet uh, af. U zegt u werk tegenover dat bedrijf. Wat weet u van ChemuPack? Ja, niet zoveel eigenlijk. We leveren de, de hoogwerkers als ze dingen nodig hebben voor installaties en uh, zo. Dus dat, uh, ja, niet eigenlijk uh, veel. Maar uh, ja, ik zeg, als je dat dan zo op de tv uh, ziet... En uh, ja, daar schrik je toch wel van. Ja, het goede nieuws in ieder geval is dat de brand inderdaad redelijk onder controle lijkt te zijn gekomen. Dat er in ieder geval geen um, gevaarlijke stoffen voor de gezondheid voor de mensen. Dus ook voor uw man in Dordrecht uh, gemeten is. Dus in dat okay. opzicht kunt u waarschijnlijk uw man later vanavond thuis verwachten. Ja, nou Mevrouw... ik hoop het wel. Ik hoop het met u. Mevrouw Gromans aan de Steenweg in Moerdijk. Hartelijk dank voor deze toelichting. Dank u wel. Die grote brand dus gaat gepaard met explosies, steekvlammen en daar liggen dus, zoals we weten, op dat industrieterrein veel brandbare en giftige stoffen opgeslagen. Ira Helsloot, goedenavond. Goedenavond. U bent hoogleraar crisisbeheersing, fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hoe moet je zo'n brand bestrijden in zo'n chemisch bedrijf? Ja. Uh... We nu al nog aangaf, hè? kijk feitelijk plus je zo'n brand niet. Uh, althans niet met gewoon brandweermateriaal. Je kunt alleen voorkomen, uh, uitbreiding voorkomen. Je moet wachten totdat die uh, huiselijk gesproken een beetje uitgebrand is. Overigens uh, uh, heeft de brandweer in Rijmond en in Amsterdam hebben we wel heel speciale nou, schuimtreinen. Heet dat uh, waarbij ze speciaal, ik zeg, als er één put brandt, Dat ze die uh, uh, als je een paar uur opstelling hebt, heel veel schuim tegenaan gooien. Dat je dan één put. Uh, brandende puts kunt, uh, kunt blussen, maar dit is duidelijk van een heel andere omvang, Het moet uh, eigenlijk gewoon uitbranden en uh, uh, nou ja, je, je merkt dat dat nu al gebeurt, uh, als ik dat zo hoor, hè, dat de vlammen al wat minder worden. Ja, wat is uw indruk? Ja, laat ik zeggen, veel van dit soort brandende, uh, als je een groot gebouw hebt, dan duurt het meestal een uur of acht voordat het uh, uitgebrand is. Uh, bij tankputten hangt dat het natuurlijk heel erg vanaf hoe groot het tankput is. Um, uh, ja, dat, dat dat zal hier ongetwijfeld de hele nacht nog branden. Um, maar en ja, in langer, dat kan ik echt helemaal niks over zeggen. Ja, dit soort branden herbergen natuurlijk de risico's in zich... dat zo'n giftige wolk voor uh, omwonenden uh, uh, voor gevaar kan zorgen. D daar, leidt, daar is geen sprake van, zo is juist bevestigd. In dat opzicht, kun je eens enig, enigszins inschatten... hoe groot of hoe risicovol deze brand is geweest in Moerdijk? Nou ja, ik hoorde ook inderdaad dat er ge, ge, de rook iets gisteren was. Nou, even voor de helderheid. Kijk, die rook uh, die is gewoon extreem gisteren. Maar dat is eigenlijk elke rook. Uh, alleen wat hier een grote geluk is, is dat die rookpluim uh, heel erg opstijgt. Uh, en door ook de uh, huidige meteorologische omstandigheden, dat zie je ook mooi. Het breekt door de inversielaag heen. Dat wil zeggen dat het nou ja, dat het hele tijd duurt voordat hij naar beneden komt en heel erg verspreid wordt in de hogere luchtlagen. Uh, en dat je dan op de grond, en dat heeft het brandweer gedaan, daar hebben ze ook een aparte meetwagens uh, uh, voor. Op de grond meten ze dan dat er geen, buiten de rook, maar op de grond, dat er geen gevaar voor, uh, direct gevaar voor de volksgezondheid is. Maar dat is totaal anders dan dat die rook niet gisteren is. Die rook is gewoon heel erg giftig. Ja, heldervrouw uh, Ira Hersloot. Uh, hartelijk dank voor deze snelle toelichting. Hoogleraar uh, Crisisbeheersing en Fysieke Veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. We hebben verslaggevers ter plekke in Dordrecht en andere steden rondom die brand. Ten noorden van Moerdijk, want daar gaat de rook naartoe. Um, zodra er ontwikkelingen zijn, gaan wij terug naar wat er te melden valt. Voorlopig even, even terug aan Frank van der Linden. U bent weer bij... Kunststof, uh, Excuses voor de verwarring van zo even de verkeerde aankondiging... ook van uh, collega Overdijk. Ik verkeerde in de veronderstelling dat hij uh, in Moerdijk was, zoals u hoorde. Ter uitleg even voor u, zodat u het ook nog snapt. Collega Overdijk, Overdijk is van uh, Radio 1 Journaal... en hij en zijn verslaggevende collega's in Moerdijk... zullen ons de komende drie kwartier ongetwijfeld nog uh, vaker op de hoogte brengen. Van wat de ontwikkelingen daar zijn. Dan snapt u heel versum ook weer. Wij zijn terug bij Bernice Notenboom. En zij is journalist en Polreiziger, geboren in Nederland, maar alweer een, een hele ja, tijd woonachtig in Canada. Mm. Daar ben je heel kort geleden nog maar van teruggekeerd. Gisteren. Ja, hoe woon je daar? Heel mooi. In een mooi huis. In een Bolkenhut. In een <laughs> zederbos. Geen, ja, het is geen hut, moet ik zeggen. Het is een mooi huis. En uh, in de bergen, aan een beek. En het ruikt naar kerstmis binnen. Zo hoort dat. Hele jaar door. En, en jij werkt aan een, een enorm project uh, dat talloze reizen omvat. Uh, een, een, een drie, vier, vijf, zes luik over klimaatveranderingen, zou, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. En ik, ik zei net al aan de kop van de uitzending. Da daartoe kun jij ver gaan. Da daartoe kun jij je eigen leven riskeren. Laten we eens beginnen bij die lawine. Wat speelde er zich af toen jij in de Himalaya rondtrok. en er een muur van sneeuw op je afkwam? Het ging zo snel. Maar je bent er niet op voorbereid. Je hebt. Uh, acht seconden hadden we de tijd om iets te doen. Dat is niet veel. En uh, we, zagen, we hadden er al drie voorbij zien razen. En uh, het grootste gedeelte hing nog aan de muur geplakt. En je weet gewoon, dat komt ook een keer naar beneden... maar je weet natuurlijk niet wanneer. Dus is het is heel moeilijk met je besluitvorming. Want je weet niet of je moet wachten, terug moet gaan, door moet lopen... hoe snel moet je dan doorlopen. Met wie stond je daar? Ik stond er daar met z'n drieën. Ik was daar met uh, Walter, met mijn partner. En met uh, de Sherpa, Lapka. En, maar ja, het is ook niet een, een, een wandelpad. Je klimt over ladders door ijsmuren uh, heen. Het zijn allemaal grote gletsjerspleten waar, waar je doorheen moet klimmen. Waar ladders overheen zijn gespannen. En die kunnen ook nog in elkaar storten. Want het, de, het was zo warm. Mm -hmm. En uh, ja, dan heb, op een gegeven moment hoorde een enorm ge, gekraak. En die hele muur van ijs kwam los. Even voor alle duidelijkheid, het was zo warm. Ja, het was de warmste dag van, van de hele trip. En de lawines die komen altijd naar beneden, dat is niet iets nieuws. Maar die dag uh, kwamen ze al om vier uur morgens begon het uh, geweld al los te breken. En dat ging de hele tijd door. ja. En om Everest te beklimmen moet je daar doorheen. Dat is de Kumbu IJsval, daar heb je vast wel eens plaatjes van gezien, dat is heel bekend. En dat, hoe, hoe je het ook draait of keert, ook al ben je hartstikke fit. Je moet, het, duurt gewoon, uh, het kost gewoon tijd. Je moet over die ladders klimmen. En je kunt niet sneller doen dan drie uur. En dat zijn de he, drie hele angstaanjagende uren. Uh -huh. Want ook al gebeurt er niks. Het, het hangt altijd boven je hoofd, het risico. En de, en de Sherpers zijn er enorm bang voor. Jullie waren met z'n drieën. Hoe liep het met jullie drie af? Met ons drie, uh, nou ja, één van ons is overleden. Die is uh, meegesleurd door de lawine. En wij waren met, we stonden met z'n drieën tegen een muur aan, aan een ijsmuur. En uh, twee van ons stonden redelijk goed beschut. Derde blijkbaar niet. En we denken, we weten nog steeds niet wat er echt gebeurd is... maar we denken dat hij zijn arm een beetje buiten de muur had. En de lawine kwam zo naar beneden razen en heeft hem meegesleurd. Ja. En je zegt niet wie van de twee dat was. Dat was onze Sherpa. Ja, en jouw partner Walter en jij jullie hebben het dus overleefd. ja. Waarom moet je zo ver gaan in het kader van dit project? Dat het doel heeft om de wereld uh, gedetailleerd in te lichten over de klimaatveranderingen. Nou ja, ik, ik heb voorgenomen uh, dat ik naar de hele extreme plekken in de wereld wil. Om te kijken wat er aan de hand is met klimaatverandering. En in extreme gebieden kun je het waarnemen. Zoals op de polen en zoals in de hoogte. En nu zometeen, over, uh, overmorgen, ga ik naar een woestijn. En. Uh, ik kan het. Ik kan die avonturen fysiek aan. Dus ik dacht dat het een en het ander met elkaar te combineren. Uh, was natuurlijk helemaal niet mijn bedoeling... om in, de, uh, in, in een gletsjersplee te hangen. Maar ja, dat is helaas gebeurd. En dat hebben we gelukkig kunnen overleven. Um, maar ik zoek het niet. Het is niet zo dat ik het gevaar echt opzoek. Het is, het is, het is, uh, je anticipeert het gevaar. Ik bedoel, de Polen zijn net zo gevaarlijk. Het is alleen een beetje misgegaan op de Himalaya. Maar het had voor hetzelfde geld ook op de Noordpool kunnen zijn. Een beetje misgegaan, ja. Uh, je reist naar bijvoorbeeld de Pool van de ontoegankelijkheid, zoals uh, zoiets uh, poëtisch heet. Hè? Oh, dat zou ik zo graag willen. Nee, daar ben ik niet geweest. Nee, maar dat wil ik. Ja. Niet, toch? <laughs> Ja, de pole of Inaccessibility. Ja, dat is alleen die... die naam al, hè? Nou, dat is de plek in Antarctica die het verste weg is van, van, uh, van de zee, van de kust. En die ligt midden in Antarctica. Is ook de ijskap is daar het dikst, vijf kilometer. En daar vlakbij ligt de allerkoudste aller, aller plek ter wereld. Vostok. En dat ja. is een Russisch wetenschapsstation. En er staat een mooi standbeeld van Lenin... <laughs> Klinkt Echt alsof waar? je er al bent geweest, maar goed. Nee, maar ja, ik weet het zo. Ja. En, uh, en daar zijn de temperaturen 89,9 graden onder nul. Nou ja, en waarom je dat ten diepste wil? Laten we zeggen, de, de, de, ja, de politieke ideologie of uh, ja, het idealisme voorbij. Daarover willen we natuurlijk ook nog meer weten in Kunststoffen. U kunt mailen www.radiokunststof.nl met uw vragen en met uw kanttekeningen. Er ligt natuurlijk een, uh, een tegel ook. Voor Bernice. En daar zou zomaar op kunnen komen. Je moet niet verliefd worden op iemand die niet alleen kan zijn. <lacht> is toch een wijsheid van je? Ja. Wel <lacht> alleen zijn is natuurlijk belangrijk. Als je op, zelf op reis gaat, moet je heel goed tegen je eigen gezelschap kunnen. <lacht> dus je moet wel heel veel met jezelf optrekken. En je moet ook verwachten van je partner. Die, die moet ook alleen kunnen zijn. Ja. Um, een stukje nieuws toch nog. Ook na wat uh, Tim Overdieke ons vertelde over Moerdijk met zijn collega's. Ik zie uh, op de voorpagina van de NRC Handelsblad staan vandaag... Oerlemans verfilmd Nova Zembla. Ik weet niet of je dat bericht hebt gezien. Nee, heb niet gezien. Dat is wel intrigerend... Uh, Filmproducent en regisseur Reinoud Oerlemans... gaat mogelijk al komend voorjaar een drie-dimensionale film maken. Een 3D-film over de avonturen van de Nederlandse ontdekkingsreiziger... Willem Barendszoon. Die strandde in 1596 op zoek naar een noordelijke vaarroute naar Azië... in het pak ijs. Nou, de rest van het verhaal Zembla, kennen we natuurlijk allemaal. We hebben geschiedenisles gehad in Nederland. Zou je mee willen doen? Ik verbaas me dat hij, dat, dat, dat hij daar toestemming voor gaat krijgen. Want ik heb voor National Geographic geprobeerd een documentaire film te maken. En dat, is, dat heb ik dus over tien jaar geleden. Wij kregen geen toestemming van Rusland om daar te gaan filmen. Waarom niet? Omdat daar heel veel chemisch afval... Heel veel... Nou ja, <laughs> de Moerdijk is overal. <laughs> ja. Ja. Ja. Het is to toevallig in een gebied waar heel veel chemische industrie is geweest... maar ook heel veel uh, testen zijn geweest met uh, um, nucleaire wapens. En dat, die troep die ligt daar. En daar zijn dus ook ijsberen bijvoorbeeld die uh, tweeslachtig zijn... En heel veel... En ja, licht geven. <laughs> ja, het is geen prettige situatie. Nee. En de Russen hebben nooit gewild dat, je, dat wij daar naartoe gaan. En daar zijn, dus er is ooit één expeditie geweest... die heeft uh, de overblijfselen kunnen uh, opsporen van het bouwde huis. En dat is met uh, volgens mij de Universiteit van Groningen geweest toen de tijd... met het Laurens Hakkenbord... En that's it. Ja, nou, Ik heb begrepen uit het bericht dat uh, zijn bedrijf iWorks... op zoek is naar locaties uh, op IJsland en Spitsbergen. Ja, oké, okay. there you go. Zal, de, hij krijgt dus geen toestemming om naar, naar Nova's M te laten gaan. Mm -hmm. Wat nou, doe jij voor uh, National Geographic? Ik schrijf voor de Amerikaanse versie. Voor de uh, nou, avonturen, zo ben ik hier ook een beetje bijgekomen. Ik heb uh, Siberië... Het eerste hoofdstuk van mijn boek en de tweede, de Noordpool... was een opdracht van ja. National Geographic. Even voor alle duidelijkheid de boek erbij pakken. Hè? Tegen Polen. Mm -hmm. uh, daarin wordt verslag gedaan van vier reizen. In jouw woorden, welke reizen? De Siberië, de Koude Pool, uh, Noordpool, Zuidpool... of Antarctica en uh, Groenland. Ja, en, en dat zijn bijvoorbeeld dingen... die je in het kader van het werk bij National Geographic doet. En de reis die... Uh, een deze dagen gaat aanvangen. Nou, Mali hoort daarbij, hè? Nee, ja, dat is, uh, dat is wel onderdeel van mijn drieluik. Ja. Het is niet voor National Geographic, of nog niet. Ik heb het nog niet echt helemaal... Maar wel het is deel van ja. jouw klimaatproject. Uh, ja, ja, precies. Dat is het laatste van de drieluik. En uh, wat ga jij nou in Mali doen? Want dat lijkt dus fundamenteel af te wijken... van al die koude plekken waar je het net over had. Nou, Himalaya was niet zo superkoud. Het <laughs> was alleen hoog. Uh, daar gaan wij... Uh, uh, we, we hebben een hele concrete vraag. En die vraag is, wordt de woestijn nou groener of droger? Mm -hmm. En daar zijn we uh, mee... Uh, die vraag hebben we ook aan wetenschappers gesteld. Er zijn twaalf modellen. Zes daarvan zeggen het wordt groener. En de andere zes, zes zeggen het wordt droger. Dat leek ons nou een hele leuke vraag in het achterhoofd. En dan gaan we kijken wat we zelf kunnen waarnemen in Mali. En hoe doen we dat? We gaan een rivier kajakken. We gaan twee rivieren kajakken. Eentje heet de Bani en de andere heet de Niger. En de Niger is je weekend. zegt je gaat twee rivieren kajakken. Dat ja. is de term voor met, met, met, met boten die je, die je aan de andere kant van de wereld hebt laten bouwen, ja. uh, hanteert om over die rivieren te gaan. Precies, dat zijn opvouwbare boten... die, uh, die uh, 23 kilo wegen... die je uh, mee kunt nemen in het vliegtuig... en die we daar weer in elkaar gaan zetten. En Het zijn zee-kajakken, dus het, we, kunnen, we kunnen goede kilometers maken. Dat is belangrijk. En daarmee uh, beginnen we onze trip. Het is 1000 kilometer, 600 mijl... naar Timbuktu En dan uh, gaan we eraf... en dan gaan we, als, het, uh, als de veiligheid het toelaat, naar het noorden. Ja, nou... nou... Heb je um, het, het, het type lichaam dat eigenlijk helemaal niet gebouwd is op hitte als ik goed ben ingelicht? <laughs> ik, heb, ik heb gelukkig ervaring met de hitte. Ik heb uh, voor ook voor National Geographic de, de het lege kwartier doorkruist, de MT Quarter van uh, Oman naar Jemen naar uh, richting saudi -Arabi. Dat Is een ontzettende warme woestijn. En uh, ik heb zelf uh, in Amerika heel lang in Utah gewoond, waar dat is ook een woestijn, dus ik. Uh, ik weet hoe ik met hoe oestuim Maar je hebt ontstaan. een zonnesteken opgelopen. Dat is waar. <laughs> dus dus uh, je begeeft je wel een beetje in, t, in het hol van een leeuw. Ja, ik moet zeggen, ik kan helemaal niet zo goed tegen dit. Maar gelukkig zitten we in een zee in het water. En we kunnen ons al natuurlijk een beetje nat maken. Net... Uh, en, en als je op het water zelf zit, is er altijd wind. Dus ik, ik neem aan dat het niet zo dramatisch zal worden. En nou is er uh, ook echt iets te leren hè, in, in, in dat Mali. Er zijn goede lokale uh, initiatieven die duurzaam zijn. Ja. Laten we dus één of twee behandelen. Wat is het eerste voorbeeld dat je de pinden schiet? Nou, het eerste, wat, wat, wat heel erg leuk is, is bijvoorbeeld uh, en dat heeft ook met die wetenschappelijke modellen te maken... Van, zijn dus boeren in... Mali, die al tien jaar lang hun bomen niet meer omkappen. En dus, het is een superarm land, één dollar per dag. Maximaal, mensen hebben gemiddeld zeven kinderen. Dat is enorme armoede. En als je geen geld hebt om uh, uh, benzine te kopen voor gasbrandetjes... of gastelletjes of wat dan ook... Ja, dan ben je toch noodzakelijk om bomen om te kappen... Of, of hout te sprokkelen voor het maken van een vuurtje om te koken. Nou, er zijn dus echt boeren in de... In de in de gebieden van Mali gezegd hebben... oké, okay, dat doen we niet, we laten dat staan. En blijkt dus dat daar de omgeving groener gaat worden. Dus meer verdamping en meer lokale regen. En, en dat is eigenlijk... Bijna ja, manipulatie in feite, maar dan op een positieve manier. Ja, om het gewoon te laten staan. En een van de grootste... Natuurlijk is klimaatverandering werkt... desertificatie in de hand, verwoestijning. Maar het is, ook zo, het is ook een menselijke oorzaak. Hoe meer wij omkrappen, hoe sneller dat proces... Uh, ja doorgaat en, en, en dan heb je nog die plant. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. De, ja, ja, ja, dat is fantastisch. Dat is uh, schone noos. moet je voorstellen als een olijf. Dan haal je de pitten uit. En je perst het, het olieachtige uh, substantie Dan haal je eruit. En dat gooi je gewoon in je auto, in je Toyota Landcruiser En je kunt ermee wegrijden. Dat zouden we bij spreken hier ook kunnen doen? Uh, ik denk niet dat wij het klimaat hebben om Japotra te, uh, te laten groeien... maar wel in Afrikaanse landen. En voor een land zoals Mali, wat helemaal geen toegang heeft tot een oceaan... Dus, hè, waar je benzine ontzettend duur is, ook al is Nigeria een buurland... is dat natuurlijk een fantastisch alternatief. Nou, ik vraag het, omdat wij hier natuurlijk ook enorm vervuilen... op basis van die fossiele brandstoffen. Ja. Het is niet alleen een kwestie van... Ja, moeten we de aarde wel uitputten op die manier of niet? Het, het gaat ook over nog een paar andere dingen. Ja, het is natuurlijk, Dit is kleinschalig... En uh, gisteren stond er in de krant in de New York Times... een heel groot probleem natuurlijk met heel veel land... wat er nu nodig, uh, wat, wat landen zoals China en India gewoon moeten gaan kopen... om voedselproductie uh, ja, gaande te houden... voor al die biljoenen mensen die we moeten gaan uh, voeden. En dus China en Libië en India kopen actief hele grote stukken land... vooral in Mali, ja. omdat, de, die, omdat die Niger daar doorheen stroomt. Dus, dus ook water, dan kunnen ze irrigeren. En als je het dus gaat hebben over bio-energie, uh, dus biodiesel, biobenzine... Ja, dan moet je dus hele grote stukken land... Ja. grond moet je dat gaan verbouwen. Nou, hoorde ik het ministerie van Buitenlandse Zaken al zeggen... Bernice Notenboom, ja, journalist, Durval, zal allemaal wel... Um, maar wij geven een negatief reisadvies voor dat land, voor Mali. Niet doen. Er is een oranje negatief reisadvies tot Timbuktu. Uh -huh. En dan is er rood. <laughs> en dan wordt het voor mij natuurlijk heel spannend. Uh, noordelijk van Timbuktu. En wat maar, is daar aan de hand dan? Nou, er is niks aan de hand. Daar, uh, maar dat rode negatieve reisadvies komt toch niet uit de lucht? Nee, ja, dat is, uh, maar dat is natuurlijk ook politiek. Ik bedoel, als, als één land een negatief reisadvies heeft... dan volgt iedereen. Maar onze lokale agent, de mensen met wie bij Mali deze uh, expeditie hebben samengesteld. Die zeggen, nou, er is helemaal niks veranderd. Het gaat van, van groen naar oranje naar rood, zonder dat er ooit iets is gebeurd. BZ is niet goed ingelicht? Nou, dat zeg ik niet. De, de, de, er zijn Fransen gekidnapt en die zitten nog steeds vast. Deze Franse mensen zijn gekidnapt bij een uraniummijn bij de buurt van Niger. Dat is, een, dat is echt duizenden kilometers van waar wij naartoe gaan... En daar wordt losgeld voor gevraagd. En het gevaar of de angst is dat er op een gegeven moment... een actie komt van de Franse overheid om die mensen te bevrijden. En dan kan er een, mm -hmm. een rel ontstaan. Mm -hmm. daar, zijn, daar zijn ze bang voor. Jullie gaan filmen. We ja. gaan met mensen praten. Je gaat, gaat op allerlei plekken kijken. Uh, we kunnen aan, aan het eind kennis nemen van wat jullie hebben gedaan. Maar tussendoor zijn er ook verslagen. Hè? Ja. Uh, aan wie, hoe? We hebben een website. En die heet desertalert.nl... Dus, uh, de Nederlanden heeft de neiging om dessert met zoals een dessert te schrijven. Dus met 1-S: mm -hmm. desertalert.nl. En we, er zijn, we hebben een blok op uh, weer.nl. Want ik ga samen met Margot Ribbering. Zij is weer vrouw bij uh, Me Meteoconsult. Consult. Dus we hebben daar ook een blok. Uh, houden we bij. En we hebben: uh, je kunt het lezen op RTL. Vier, LTL Niels. Uh, Oké, okay, dus, dus, dus, dus je bent verspreid. op allerlei manieren bezig die boodschap te verspreiden. En je richt je speciaal op jonge mensen, op kinderen. Waarom? Ja, deze expeditie niet, niet specifiek meer. We hebben wel weer een scholenprogramma. Ja, omdat... Uh, met Polen was dat heel interessant. Kinderen vonden dat natuurlijk heel stoer en heel, heel leuk. En je, je hebt je ijsberen, pinguïns. Dat, dat is makkelijke koek. <laughs> Afrika. Het is gesneden koek. Hè. Je, hoort, je bent te lang weg uit Nederland. Het is niet makkelijke koek, het is gesneden koek. Gesneden koek. Ja. Krokodillen, nijlpaarden. Mm, misschien niet zo spannend voor kleine kinderen. Mm. En we hebben, dat wordt nu natuurlijk onze grootste zorg. Maar we willen gewoon de boodschap een beetje verbreden. Dus we willen het. Uh, we hebben ook op onze website hebben we een poll. Dus je kunt, uh, we maken stellingen. We maken videoboodschappen van een minuut. En dan nemen we een onderwerp, wat we ook tegenkomen. En aan het einde van die videoboodschap zeggen: Vindt u dit een leuk uh, iets? Of niet leuk? Bent u het mee eens? Niet mee eens? En dan kunnen mensen op de website en dat stemmen. Allemaal om duidelijk te maken dat het uh, minder moet met die CO2-uitstoot en andere fatale dingen waarmee we bezig zijn. Um, jij was thuis de eerste die uit de wieg klom, zegt je moeder. En ze wilde ook niet in de box. <lacht> heb je het genetisch meegekregen dat de wilde woeste wereld in willen? Uh, ja, dan had ik het vandaag. Ik was, ik, ik was vandaag bij mijn ouders. Maar ik, ik heb een tante die uh, redelijk avontuurlijk is... maar ik ben wel de enige in ons gezin. Ja. Want Geen hoeveel broers en zussen? Ik heb een broer en twee zussen. En, en, en die zitten ergens op een Nederlands kantoor en denken nooit van op naar een uh, levensgevaarlijk uh, ver weggelegen oord? Dat is niet helemaal waar. Mijn zus uh, uh, die boven mij zit, die, uh, die woont in België, heeft ook in andere landen gewoond. Um, en daar heb ik veel mee gereisd zelf. Die, die is wel ook wel voor een avontuur te vangen. Maar het is niet iemand die dat nou zelf uh, initieert. Nee. Uh, je. Je bent met jouw ouders bijvoorbeeld wel weer naar Alaska geweest. Dus het zijn niet mensen die zeggen, nou, uh, we lopen dan tegen de negentig... maar we blijven fijn bij de haard zitten. Nee, dat is wel heel erg mooi geweest, inderdaad. Wat en doe je, ook niet wat zo doe je maar... dan? Nou ja, dat was, dat, dat was een heel, heel groot risico. Want we hebben ervoor gekozen om een avontuurlijke trip door Alaska te maken. Dus niet een cruise, want dat had natuurlijk ook gekund. Je kunt gewoon hier een, een cruise boeken bij Holland-Amerika-lijnen... Dan zie je ook Alaska. Maar wij zijn echt met veerboten van dorp naar dorp gegaan. Draf, drop, dorpjes overnacht, dingen gezien. En uh, ja, daar moet je wel staan. dan moet je echt wel uh, een beetje avontuurlijk zijn uh, Hoe ben je daar überhaupt terechtgekomen? Er moet een overstap zijn geweest op een gegeven moment. Ik ga naar de States. Ik heb daar gestudeerd. Ik kreeg een beurs. Ik zat hier op de Universiteit van Amsterdam... En ik was bijna afgestudeerd. En uh, toen was de mogelijkheid uh, was er om uh, nog een jaar in Amerika te gaan studeren. Die heb ik, uh, dat wilde ik heel graag. En toen was ik daar begonnen aan een hele nieuwe graad. Ik heb daar uh, bedrijfskunde gedaan, een MBA. En dat, dat is een tweejaarlijks, tweejaarlijks programma. En toen had ik één jaar achter terug. Toen ben ik teruggekomen om geld uh, te lenen bij de ABN AMRO. Toen kon dat nog heel makkelijk mm, voor studenten. Mm. Teruggegaan en, en mijn uh, diploma daar afgemaakt. Ja, en uiteindelijk bij Microsoft terechtgekomen. Ja. 80 uur in de week werken. Ja, maar ook hartstikke rijk worden, denk ik. Nee, ik heb die kans gemist. Ja? ja. Dat was echt zo'n sliding door moment, zeggen we dan in Amerika. Van, uh, van je, je komt op een kruising te staan. Je kan, kan die kant op, die kant op. Ik ben de verkeerde kant op gegaan. Nou ja, als je het hebt over rijk worden. Ik heb natuurlijk helemaal geen spijt van mijn beslissing. Want uh, het was uh, echt heel erg hard werken. Dat, dat, dat, uh, zo hard werken wij niet in Nederland zoals Kappen. de Amerikanen. Stop. No ja, het gaat gewoon door. De, ook het weekend en, en s'avonds na het avondeten weer terug. En, uh, nou, en heel veel reizen. En heel veel reizen. Maar dat deed je ook bij National Geographic, waar je, waar je later terechtkwam. Maar met meer passie, met meer Precies. lol. Dat, dat, dat lijkt me evident. Wat, wat, wat heb je nou gezel, geleerd over jezelf? Dat, dat, dat je leven zo, zo, zo af en toe een verkeerde kant uh, opkronkelde. Wat steek je daarvan op? Nou, het is... Nou, het, is, het is niet een verkeerde kant. Als je het hebt over de, de ongewenste de, kant. <laughs> ja, ik was grappig genoeg. Ik gaf laatst een, uh, een lezing bij Microsoft. En dan zie ik toch nog steeds oude, of tenminste ex-collega's. En die hoeven er eigenlijk al helemaal niet meer te zitten. Maar die komen dan om het, omdat ze het leuk vinden dat ik daar dan kom praten ja die, wonen, die, wonen, die hebben vijf, zes huizen en die, die, die doen precies wat ze willen. Die kunnen ook met mij mee op expeditie en daar kunnen ze voor betalen. We zijn eigenlijk vrijer dan jij, toch? Ja. <laughs> ik moet het allemaal bij elkaar zien te regelen. Ja. Want wat jij bent gaan doen, dat is een soort van ja, beroepsavonturier. Zelf eh, expedities organiseren naar die Koude Pool in Siberië... naar de Noordpool, Zuidpool, Groenlandse Ijskap, Himalaya... Um, zullen we eens even uh, luisteren in, in wat voor proza dat nou wordt vertaald? Je hebt hier dat boek liggen hè, tegen Polen. Je kunt beginnen bij dat tekentje dat ik daar heb aangebracht. Mijn leesbril niet bij me. <laughs> Je wordt ouder, mama. Ja. Oh nee, geen mama, hè? Geen kinderen? Geen kinderen, nee. Ik word wel ouder, maar dat heeft, Everest heeft dat gedaan. Die heeft mijn ogen slecht gemaakt. Maar goed, ik zal het proberen... Ten slotte bereiken we een deel van het traject waar maar weinig sneeuw ligt... en waar we het tempo kunnen verhogen en een deel van de verloren tijd inhalen. Na een korte pauze neemt Felicity de leiding. Mijn benen voelen als lood. Iedere stap wordt zwaarder. Te zwaar. En ik maak amper nog een voorwaartse beweging. Ik ben verschrikkelijk moe en voel me totaal verslagen. Ik ben zo gedeprimeerd dat ik het liefst zou gaan liggen om meteen in slaap te vallen. Ik kan gewoon niet meer verder. Wacht, roep ik. Laten we nog heel even rusten. Niemand hoort me. Felicity en Slava lopen ver vooruit. Stipjes aan de horizon. Ik val steeds verder terug. En dan knal ik tegen de muur. Ik voel me plotseling heel kwetsbaar. Alsof me alles is ontnomen. Mijn benen beginnen te wankelen. Ik ben leeg. Ik open mijn mond, maar er komt geen geluid meer uit. Ik val neer, met mijn gezicht in de sneeuw. Ik heb de strijd met Siberië verloren... En ik ben te moe om het erg te, geven, te vinden. Ik geef me over. Het is moeilijk te zeggen hoe lang ik hier heb gelegen... maar nu sta ik gedesoriënteerd in de oog van Slava... die me met één hand ondersteunt en met de andere een fles wodka aan mijn lippen zet. Drink, daar gaat het bloed weer stromen, zegt hij gebiedend. Ik neem een slok, maar voel bijna meteen een bonkend... bonkende hoofdpijn opkomen van de alcohol... Ik begin hevig te rillen en Felicity slaat een donzen jas om me heen. Ze propt een stuk chocolade in mijn mond. Wat is dat nou opeens? Dit is me nog nooit overkomen, mompel ik. Je hebt te veel van jezelf gevergd. Je, bent, je hebt jezelf uitgeput bij het banen van de weg, antwoordt Felicity. Je had niet zo lang moeten doorgaan, Suffert, vroeg ze aan toe... terwijl ze een haarlok uit mijn gezicht strijkt. Ben ik te veel gericht op de uiterlijke reis waardoor ik niet kon luisteren naar mijn innerlijke stem... die me opdroeg het rustiger aan te doen? Ben ik het contact met mijn lichaam verloren en daarmee mijn intuïtie? Wat ik wel weet, als ik hier alleen was geweest, dan was ik doodgevroren. We spreken af dat we vanaf nu af aan dicht bij elkaar zullen blijven. We speuren langs de steile rivieroevers... op zoek naar een geschikte open plek om kamp op te slaan... Het zou te vermoeiend zijn om onze sleeën door een dicht post te slepen... en daarna ook nog een plek vrij te moeten maken voor onze tent. S'avonds na het eten, als we in onze slaapzak liggen... vertelt Slava jachtverhalen van de Saga's. We liggen daar als kleine kinderen te luisteren... die naar een verhaaltje voor het slapen gaan. En zo zetten we door, met vallen en opstaan. Ja, Penis Notenbaum, last voor uit Tegenpallen... Uh, dat speelt zich allemaal af in Siberië. En het treffende term is daar dat het ook een innerlijke reis is. Mm. We hebben het over de uiterlijke kanten ervan gehad. De maatschappelijke kanten. Wel, welke innerlijke reis, reis ben jij aan het maken? Daar in Siberië? of Überhaupt. Niet? Nou, het is wel grappig dat je... Je moet natuurlijk wel stoer zijn voor, de, voor, de, voor dit soort expedities. Je moet gewoon echt af en toe je verstand op nul kunnen zetten. En ook als het fout gaat, als het een crisis zich voordoet... moet je gewoon weten, moet je kunnen vertrouwen dat het goed komt. Je moet kunnen vertrouwen dat je de juiste beslissingen maakt. Als je echt onder, in stress zit, als je echt onder druk staat om iets te moeten doen... En, daar moet je ook, en als het niet goed is, dan moet je er ook gewoon vrede mee hebben. Dus je beschrijft een proces van op jezelf teruggeworpen worden. En het ook alleen kunnen. En ja. er ook een vorm van vrede mee hebben, dat je alleen bent. Er was een andere polreiziger, Burger Ausland, Noor, die heel veel solo-trips maakt. Nou, kijk, zo stoer ben ik weer niet, want ik vind dat dat kan ik niet alleen. En dat is onverantwoord, maar hij doet dat wel. En hij, aan hem werd dezezelfde vraag een keer voorgelegd. En toen zei hij van, ja, dit is, dit is het enige moment ooit in de wereld... Waar, waar een mens het dichtst bij een dier komt. Hè? Want een ja, dier is natuurlijk ja. ook alleen maar bezig met... Uh, overleven. Overleven. Zorg ja. dat het eten, te drinken en warmte krijgt. En, en dat heb je ook op dit soort expedities. Maar die okay. innerlijke reis, ja, die komt, dat is een cadeautje. En kun je, sommige mensen worden daar gek van... En die houden dus mee op dat gebeurt. Expedities die af, afhaken omdat ze daar innerlijk mentaal niet tegen opgewassen zijn. Maar ik omarmde dat. Ik vond dat en wat is dan die innerlijke reis? De innerlijke reis is, nou laten we dan even beginnen bijvoorbeeld in Antarctica. Al die uren dat je, uh, dat je de tijd hebt om na te denken. 1500 uur had ik de tijd om na te denken. Over. Hoeveel uur? Precies. Dan loop je, eerst ga je lopen nadenken waar je over moet gaan lopen nadenken. En op een gegeven moment, het is een beetje zoals uh, mediteren. Het is de eerste, eerste keer, dan gebeurt het niet. En dan, je hoofd is helemaal dol met andere dingen, afspraken. Of, of je denkt, oh, mijn maag knort, oh, ik heb dorst. Je bent alles aan het doen zonder, je, zonder te mediteren. Maar dat, gaat, dat, dat valt allemaal weg op een gegeven moment. En dan hou je echt die rust over. En zo zijn ook die polexpedities, expedities die worden enorm groot meditatieveld dus voor het, je. Dus het, het, het is denken waardoor het denken in feite tot stilstand komt? Ja, je kunt je nergens over opwinden. Want er is, er is niets om over op te winnen. Er zijn geen impulsen. En dat heet dan je ontdoen van je ego, hè? Dat is... Ja, je, wel, ik heb daar wel... Wat, wat, mooi, wat mooi was met het nadenken, of, of met, met al die uren... gewoon een beetje één voet voor die andere. En op een gegeven moment wordt dat ook routine. De eerste paar dagen hè, doet alles pijn. heb je daar een pijn in je rug en een pijn in je, in je arm. Maar de, daar wen je allemaal aan. En op een gegeven moment is het echt heel monotoon. Dus het, er is er niks meer over. Je hebt geen landschap wat je afleiding geeft. Je kunt niet, sorry, je kunt niet praten met je reisgenoten, want het is te koud. En je bent gewoon in, intern in je, binnen in je jas. Dus je bent alleen. Nou is het interessant dat, dat je ook in je persoonlijk leven... wel en niet alleen bent. Want er klopte op een avond een man bij jou aan. <laughs> en dat was volgens mij de dag voordat je op reis zou gaan. Ja. Vertel eens. Ja, dat was heel vervelend. Daar zat helemaal niet op te wachten. Ik... Uh... Ik, ik had toen een, een hele actieve blog uh, bij de Volkskrant en dat, dat ging heel goed en die was populair dus ik, uh, ik had een heel uh, uh, uh, ik wilde dat goed doen dus ik had uh, s morgens vroeg om zes uur uh, uh, zat ik op een uh, bank in een hotel van uh, de ontbijtkamer daar om uh, om blog te schrijven en hij kwam naast mij zitten en uh, nou, ging, gewoon zich, ging zich bemoeien met wat ik aan het doen was. Toen dus zat ik helemaal niet op te wachten. Toen was dus is zo'n zo irritante jongen. Ik dacht van, nou, ga maar weg. En, uh, maar hij ging niet weg. En toen ging hij echt ook nog van die hele stomme opmerkingen maken. Zo van, oh ja, je bent links. Nou, we zijn maar 10% van de wereldbevolking. Mm. <laughs> dat dacht ik, oh, alsjeblieft. Ja. <laughs> ook nog eens een keer in het Duits. <laughs> ja, dat lijkt me het ergste, ja. <laughs> Een man die de vaste anekdotes oplepelt in het Duits. Is, erger kan niet. Nee. Maar ja, goed, hij... Uh, op een gegeven moment had, kreeg hij het wel door. Het is hij weggegaan. Eigenlijk iemand die, die roepte hem. En toen ging hij weg. En uh, Toen was ik later in mijn hotelkamer... mijn spullen een beetje aan het regelen. Aan het, uh, ja, want voor alle duidelijkheid. De volgende dag ging je wat doen? We naar, uh, begonnen we met onze Zuipolexpeditie. Ja, dan moet je wel uitgerust zijn. <laughs> He, dan moet je erbij zijn. En dan moet je niet bijvoorbeeld... Zes uur gaan wandelen. Met zo'n man. Nee, precies. Wat je volgens mij die avond gedaan hebt. Ja, ja dat was echt onverantwoordelijk. Ongelooflijk. En mijn kamergenote Marette, die uit de Noorse... die was echt super georganiseerd. Die had echt de... de, de de handel van de tandenborsten afgezaagd... om, om uh, ruimte en gewicht vooral te besparen. Haar handschoenen waren ook haar sokken. Ze had geen boeken bij zich. Dat was allemaal op haar iPod uh, gedownload. En dus die had, die had... Nou, haar spullen waren zeg maar uh, één vierkante meter. En die van mij konden nou tien. De twee dus je bedden had nog wat te doen. Ze had nog dus wat, had te, wat doen. te doen. En toen op, juist op dat moment werd er En, en dat moet een herkenning geweest zijn. Wat ik wat wat doet hij waardoor er toch een enorme klik is? We zijn uit dezelfde klei ge, gemaakt. Hij heeft ook de passie voor expedities, voor het reizen, voor het gevaar. Hij is een professionele berggids in Oostenrijk met een bedrijf. En hij herkent wat ik doe, en dat zou hij. Ja. Zou hij doet dat zelf ook. Hij doet het onafhankelijk van, van mij, maar we doen het ook samen. En, en je zegt hij is daar in Oostenrijk zo'n gids. Hè? Daar woont hij ook. Jij ja. woont in Canada. En er is ja. een soort, een soort een, een afstand van uh, 10.000 kilometer tussen de geliefden. Ja. Jullie <laughs> zien elkaar eigenlijk alleen op een ijsschots in de Himalaya. <laughs> nee, <laughs> in afwachting van een, van een sneeuwlawine. Nee, nee. Ik ben, dat is, ik ben ook wat vaker in Nederland nu. En. Uh, ik ga vaak naar Oostenrijk of hij komt hier naartoe. Ja. Of uh, maar we proberen wel één of twee keer per jaar op expeditie. Ik ga niet zoveel meer op expeditie, maar wel uh, in ieder geval één keer per jaar. Ja. Ja. En, en zo'n zo bestaan staat kinderen denk ik ook in de weg? Ja, dat heb ik nooit. Dat was nooit mijn ambitie. Ja. Waarom zeg je dat zo? Ambitie? Ja. Nou, het is nooit, uh, ik, ben nooit, ik heb nooit die moeilijke gevoelens gehad. Ook niet uh, toen ik... Ik ben nu 48, maar toen ik... Tf, nou ja, weet je wat, de laatste kans. Ja, de 30, biologische klok, nou, ik... Uh, nee. Ja, nee, nee. nee, Laten we eens kijken naar een paar van die expedities. Uh, we hebben het al gehad over Siberië. Wat trof je daar nou aan waarvan je kon zeggen... zie je, daar heb je het klimaatprobleem? Misschien wel in de meest illustratieve variant. Ja, Siberië is niet zo'n goed voorbeeld. Nee. Nee, dat komt omdat wij naar de Koude Pool zijn gegaan. En dat zegt het al, dat is de koudste plek waar mensen wonen in de wereld. En daar is de permafrost 1500 meter dik. Dus dat, uh, die mensen die zitten juist te wachten op een beetje klimaatverandering. Want het wordt ietsje warmer. Maar als die permafrost zou gaan ontdooien... Ja, dan heb je heel groot probleem. Bedoel, dan is dat misschien wel de plek waar de zaak... Echt ja, dat nou, gebeurt wel in, in delen van Siberië, maar aan de kust... dus waar de permafrost minder dik is, daar komt, kan, komt dus nu inderdaad al dat methaan vrij. Ja, rij. die, die broeikasgassen komen dan los. Ja, en dat is keer 23 procent uh, sterker dan uh, CO2 van industrieën en, uh, en auto's en uh, vliegtuigen. Dus dat is heel erg uh, veel, een hele hoge concentratie CO2. En dat kan zich voordoen als we doorgaan met het opwarmen van de aarde? Ja, dat het gebeurt nu al. Een uh, Delen van, uh, van Siberië, zeker ook met uh, Alaska. Maar het, het goede van methaan is: het heeft niet zo lange uh, levensduur. Het, het, het, het, het blijft uh, kortere tijd in de atmosfeer dan, dan, dan andere CO2. Maar goed, dat, zou, dat is heel problematisch. Het is een beetje hetzelfde te vergelijken met als de ijskap van Antarctica zou gaan smelten. Dan hmm. hebben we echt uh, een heel groot probleem. Daar ben je ook, ook geweest: hè? Uh, een, een, ja, een plek waar je de leegheid ten volle ervaart. Ja. Een, een plek die, die misschien wel de meest lege plek ter wereld is. Ja, dus alsof je op de maan loopt daar, denk ik. Hoe is dat? Ja, het, het, het, is, uh, het geeft ook weer een kick om ergens te zijn. Je weet, als je tent uit je handen wegwaait, omdat er een wind komt of omdat er iets gebeurt met je skis, ja, dan, je kan daar niet overleven. Je bent helemaal afhankelijk van al je spullen... en die moeten het allemaal blijven doen en goed blijven functioneren. Hey, heb je wel eens een moment gehad dat je dacht... nu slaat misschien wel de polar madness toe? Heb ik niet meegemaakt. Nee, maar ik, Maar dat is een, een conditie. Het staat ook in het woordenboek beschreven trouwens, Polomedness. En dat komt met name. Misschien moet je er dan iets langer zijn. We zijn er maar 50 dagen geweest. Maar ik bedoel, je zijn ex, vroeger die expedities die jaren onderweg waren. Dus helemaal nooit iets groens zagen of, of, of iets van de geur hadden. Of daar. Dat die mensen het gevoel hadden op te lossen in het wit. Ja, Polomedness is uh, dat hoor je veel van. van uh, van uh, ontdekkingsreizigers in het noorden met name. En, wat, en wat, wat zie je nou op Antarctica van het klimaatprobleem? Antarctica ook weer aan de kust. Op het ijskap zelf, waar die paar kilometer dik is... is het ook niet zo super problematisch, natuurlijk. Want het, uh -huh. uh, ja, het is ook koud, hè. Het is, uh, je hebt daar uh, katabatische winden die het allemaal heel koel cool houden. Dat zijn uh, winden die veroorzaakt worden door de zwaartekracht. Die van de Zuidpool naar de kust razen. Nou ja, Die winden die zijn heel koud, natuurlijk, want de Zuidpool is al bijna op 3000 meter hoogte. Dus uh, de, de gemiddelde luchttemperatuur, nou, gemiddeld weet ik niet. Maar toen wij er waren, uh, redelijk dicht bij de Zuidpool... is die wel zo'n 25 tot 45 graden onder nul. Dus dat gaat niet zo snel met het smelten. Maar wat, daar, wat wel gebeurt, is dus aan de kustlijn... En uh, daar heb je uh, uh, ijsvlakten die tegen het continent zit aangedrukt zijn. En die, die gaan losbreken op dit moment. nou, Er zijn natuurlijk van die ijsplaten al losgebroken. Larsen A, B, C ja. zit eraan te komen. Een aantal in de Wendelzee. En wat die eigenlijk doen, die houden zeg maar, die, dat continent Antarctica een beetje intact. He, dus al die gletsjes die stromen zeg maar, van de pol uh, naar de zee, naar de oceaan. Door de, door de zwaartekracht. Ja, en als dat brokkelt aan de rand dan... Ja, dan loop je dat is, het risico dat de zaak gaat schuiven. Precies, en dat gebeurt ook nu. Ja. En, en, uh, dus het is net zoals alsof je de kurk uit de fles trekt... Uh, uh, uh. en dan kunnen de gletsjes de vrije loop krijgen. En wat, wat merk je op de Noordpool van het klimaatprobleem? Ja, de Noordpool is het allerergste geweest voor ons. Wij waren ook in 2007 op de Noordpool. Dat is het slechtste jaar voor het ijs geweest. 2010 was ook slecht, maar niet zo slecht als 2007... En uh, het ijs is dun. De, ik heb net de laatste uh, st, uh, informatie gekregen van, een, uh, van wetenschappers uit Engeland... die zeggen dat de gemiddelde dikte van het zeeijs, het Noordpool zeeijs, is nu nog maar uh, 30 centimeter. Was? Dat was in 2001 nog anderhalve meter. Dus is een meter minder dik geworden, gemiddeld. 80 procent minder. Dat is waanzinnig. En dat gaat heel snel. Dus uh, de ijsvrije Noordpool is nu al een feit... He, Noordpool is natuurlijk af en toe even ijsvrij omdat het drijft. Maar dat is, gewoon, dat is, onze, dat is onze toekomst. Waarom weet je dat zo zeker? Omdat het niet meer terug te houden is. Het is de, de klasse in het Engels noemen we dat tipping point, is al voorbij. We kunnen het niet meer terugdraaien. Ook al zouden we nu alle CO2 ophouden, het is, het, is, het is voorbij. Omdat het albeda-effect op de Noordpool verdwenen is... Hmm. Albedo is de terugkaatsing van het zonnelicht in de atmosfeer. Ja. Dus je, en het, zeker dat water bij de Noordpool is heel blauw, heel donker, heel diep. De oceaanbodem is 4000 meter. kun je je voorstellen dat de dat zon uh, heeft, kan daar enorm zijn werk gaan. Ja. Het water neemt de warmte op van de zon. Wat, wat me zo opvalt is dat je niet uh, in schreele termen spreekt. Je, je, heel rustig en wel overwogen. Je, je zit niet iemand die, die het publiek tegen zich doet keren door een, een fanatisme... Wat, wat, wat, ja, wat gewoon niet lekker wegluistert. Ik, schrijf, ik beschrijf alleen maar wat ik heb gezien. En dat is precies wat ik kan doen. Ik ben geen wetenschapper. Ik praat veel met wetenschappers. Ik maar ook geen evangelist, waardoor je het me tegen zou maken. <laughs> ja, nee, maar dat... Uh, ik. ik de, die klimaatskeptici, daar, daar heb ik wel moeite mee. Want dat is natuurlijk. Uh, dan gaan we weer helemaal terug naar. Vijf, zes jaar geleden. Naar dezelfde soort discussie. Ja. Maar nog even één ding over het Noordpoolijs. Wat we dus nu. Omdat het ijs zo dun is geworden. Wat we dus nu gaan zien. Is dus dat er een stroming onder het ijs ontstaat. Wat vroeger gewoon altijd heel rustig was. Omdat het ijs gewoon lekker. Een dikke. Het is de airconditioning. Mm -hmm. En nu, die stroming onder het ijs. Kabbelt ook aan de ijs van het onderkant. Ja, ja. Het, dus het, gaat nog sneller. Ja, het gaat van twee kanten af aangevreten. Het gaat nog steeds sneller nu. Als je, als je nou een droommaatregel mag voorstellen... je bent op de klimaatconferentie in Kopenhagen geweest. Je hebt ja, deel gehad aan de Nederlandse delegatie. Hè. Wat zou je het liefst hebben gezien dat daar was gebeurd? Uh, dat we in ieder geval... Uh, het contract van Kyoto uh, moeten vernieuwen. En dat alle landen dat moeten ondertekenen. En, en wat inclusief moet China. dat in de praktijk en, inhouden? Nou, de twee graden regel moeten we echt gaan handhaven. Dus, dus we zitten, als het twee graden opwarmt... dan kunnen we de situatie nog redelijk onder controle houden. Wordt het warm, wordt het meer... En dat betekent dus uh, enorme grote CO2. Ja, dus we zitten, China zit nu op, uh, vier, bijna op 400 parts per miljoen ppm. En als het 500 parts per miljoen gaat worden, dan weten we gewoon niet. Maar nou ben je kunststofluisteraar, je zit lekker thuis. <hijen> het valt mee in Moerdijk, de pasta moet nog gemaakt... de witte wijn wordt door je schat aangereikt. Wat moet je dan eigenlijk doen in de loop van de avond... om bij te dragen aan... Ja, aan enige hoop. Wat, wat, welke schakelaar moet worden ingedrukt? Waar moeten we mee kappen? Nou, het zit toch echt in de politiek, heb ik het gevoel. Daar moet het komen. Daar moet gewoon uh, de, het initiatief genomen worden door alle landen. Het is een globaal om, om probleem. Om wat te doen? Om klimaatverandering... Door wel te, welke maatregel? Door onze CO2-uitstoot te beperken. Om daar echt gewoon heel, st heel strikte regels. Elke Nederlander mag nog maar 50 kilometer per dag in de auto uh, of zoiets? Ja. Uh, nou, er zijn, uh, nou, je zou bijna kunnen zeggen... Je zou, uh, iedereen krijgt een x-hoeveelheid CO2 per jaar. Hè? Dus ja. je krijgt 100 punten. en op je mag op. Doen, op is op. Je mag doen wat je ermee wil. Als jij elke dag uh, een half uur wil douchen... prima, maar op een gegeven moment is het afgelopen. Dan, ja, uh, dat is zoiets, dat zou ik een hele goede, goede maatregel vinden. Maar iedereen zegt ook wel voor China... kijk, iedereen wil daar nu auto's... en daarom is China heeft China zo'n enorme grote CO2-uitstoot... Is natuurlijk ook zo. Maar anderzijds is het ook wel China... die nu het, het, het nummer één land is met investering in, in innovatie. Ja, dus. waarom, waarom, waarom niet ook inderdaad bloggen in China? Waarom niet je boek uitbrengen in China? Ik bedoel, daar kun je 1,3 miljard mensen proberen te bekeren. En dat zijn, uh, ja, dat, dat zijn wel wat meer lieden... dan de druppels hier op de gloeiende plaat. Ik zal het aan mijn uit, uitgeven voorzeggen. <lacht> <lacht> nee, gaan? maar ik bedoel National Geographic, je hebt natuurlijk wel contacten... Uh -huh. we, gaan nu, we zijn nu bezig met de Amerikaanse markt en de Canadese markt... want het is voor mij ook heel erg belangrijk om daar mijn boek uit te brengen. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over klimaatverandering. En, want als je zo'n boek gaat schrijven... dan wordt het weggezet uh, bij de wetenschapvakje. Uh, en dan koopt, koopt geen hond mijn boek. Het moest natuurlijk wel een beetje toegankelijk zijn en leesbaar zijn. Nou, dat is het Het is een, ook een spannend boek. Het is niet uh, een dorre verhandeling over een, een politiek probleem. Nee. Die dat... reist met jou mee. Ja. Heb je er eigenlijk fysiek iets aan overgehouden? Zit er nog een, een kras op je voorhoofd <laughs> of een but in de wang door de, de polenervaringen? Nou, ja, als, je, als je me net had geïnterviewd na de zuipel, dan had ik er niet uitgezien. Want ik heb inderdaad heel lang bevriezingen in mijn gezicht gehad en op mijn billen. En uh, omdat die natuurlijk toch blootstaan. Als je moet plassen, moet je billen bloot. Eens. Want kom je niet <laughs> aan? <laughs> dan bevriest dat natuurlijk ja. in tien seconden. Oh, en dat, yeah. blijft, dat blijft dan een tijd zichtbaar. Ja, dat, en dat, dat, dat weet je niet. Je voelt het alleen, maar je ziet het niet natuurlijk. Nee. Maar het lichaam lost dat allemaal weer op. Uithoudt. Dat is waar. Er kwam nog uh, een mailtje binnen, heel snel. Iemand uh, die naar Kunsthof luistert in Canada. Waar je uh, lezingen geeft in Canada zelf. Oh, wat leuk. Nou, uh, in Vancouver, in Calgary, ik was net in Toronto. Even naar een site van je, kan ze dat dan vinden? Deze Inge die uh, ons mailde? Ja, bernies.nl. Berniesnotenboom.nl. Oké. Okay. Goed, uh, de tegel. Wat komt daar voor wijsheid op te staan? Er is een tegel en dan mag jij straks met veldstift uh, noteren... wat jouw woord voor uh, de Nederlander is. Mijn hemel, hoe ja. moest ik daarover nadenken? Ja. Wat, wat, zou je, <laughs> wat zou je ons willen inpeperen? Of wat voor lieftallige opmerking wil je nog maken? Kom je terug bijvoorbeeld? Komt dat te staan, ik kom terug naar Nederland? Nee. Je bedoelt blijvend? Ja. Nee. Nee. Nou, ik denk wel, als ik even gewoon mijn, mijn carrière bekijk... Uh, tot nu toe... Het, het is altijd een beetje onzeker geweest hoe het verder gaat... Maar ik denk wel, als ik daar echt over moet nadenken... ik denk dat ik op de tegen wil gaan zeggen... dat je vooral je passie moet volgen. Het is ook weer zo'n beetje cliché. Ja, ja. En dan zetten we het eronder niet in Nederland. <laughs> Dankjewel, eh, Pernice Notenboom. Eh, we hebben straks eh, na naachten ongetwijfeld toch weer nieuws uit Moerdijk. Dat was er even niet de afgelopen half uur, veertig minuten. Anders zou je dat zeker hebben vernomen. Er is dadelijk een persconferentie in Dordrecht. En na naachten, twee dingen met Govert van Brakel en Korpschef van Welten. Die vindt dat je vrouwen... Niet moet arresteren als een boer dragen. Erik Noordhold, voorganger, is het daar niet mee eens. Tot morgen. Dank, mevrouw Notenboom. Dit was aflevering 2213. Morgen reizen we naar Suriname met chef-kok Ramon Beuk. Tot dan. Radio 1. Denstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is Radio 1.